1 uur Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering waarschuwt haar burgers om niet naar Egypte te reizen. Het is al dagen onrustig in het land door protesten tegen de regering. Bij gevechten kwam gisteren nog een Amerikaan om. Ook een andere man werd gedood. Het geweld heeft de afgelopen dagen al aan zeven mensen het leven gekost. In Alexandrië en Cairo gingen gisteren weer tienduizenden mensen de straat op. De Verenigde Staten hebben een deel van hun ambassadepersoneel in de Egyptische hoofdstad teruggeroepen. President Blatter van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft beloofd om een sociaal fonds op te richten voor Brazilië. In dat fonds wordt volgens hem zeker 100 miljoen dollar gestort. In Brazilië wordt al meer dan twee weken gedemonstreerd tegen de kosten van het WK Voetbal. Dat wordt volgend jaar in het land gehouden. De betogers vinden dat het geld voor het WK... beter aan bijvoorbeeld onderwijs kan worden gegeven. Ook na het WK in Zuid-Afrika... richtte de FIFA een sociaal fonds op met 100 miljoen. Maar dat kan nu wel eens meer worden, zegt Blatter. De PvdA in de Rotterdamse deelgemeente Feyenoord... is geschrokken van de uitkomsten van een integriteitsonderzoek. In een onafhankelijk rapport staat dat in de deelgemeente... sprake is geweest van vriendjespolitiek en intimidatie. Vooral door PvdA-politici.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 Het weer regen, maar in de ochtend wordt het droog schijnt af en toe de zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het nos Journal. Dit is Radio 1. NCRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. vecht. vecht. Ja, Goedenacht en welkom terug in de tweede uur van Casa Luna. Wij hadden te gast... Paul Dekker, politicoloog en um, hoogleraar... verbonden aan het Sociaal Cultureel Planbureau. En we hebben het gehad over vertrouwen in de politiek. Nou, wij hebben dat vertrouwen nog steeds. Um, althans, daar, um, gaan, we gaan daar gewoon mee door. En we hopen dat u dat ook een beetje uh, hebt. Um, en we gaan uh, de vraag die wij uh, willen stellen aan u is... Welke politicus wekt nou uw vertrouwen? Landelijk of lokaal, uit ons land of van over de grens? Uh, nog in functie of lang geleden uh, in de weer... Uh, belt u ons op 0800-1121. Misschien wilt u wel iets zeggen over Drees of Van Acht of Nelson Mandela. Uh, of iemand die nu uh, volgens u goed in de weer is. Bel ons dan 0800-1121, dat is een gratis nummer. U kunt ons ook mailen casaluna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 Dat was uh, Hey Eugene van Pink Martini. En Martini was de muziek. En Martine is aan de telefoon. Goeienacht. Ja, hoi. Hoi. Martine, uh, ja. heb je geluisterd hiervoor? Ja, ik heb geluisterd. Ik heb het hele interview gehoord. Oh, even geweldig. Een vraagje, Martine. Heb jij de radio nog aan staan? Oh ja, klopt. Dat hoort zo niet. Dat moet je uitzetten. Jij moet je ja, uitzetten, want galmen, we me alle kanten op. Oké, okay, weg ermee. Ja, zeg het maar. Nou ben je oh, nee. goed, goed te horen. Ja, um, en uh, we hadden het over vertrouwen in politiek. Heb jij dat een beetje? Vertrouwen in de politiek? Ja, vertrouwen en politiek. Vertrouwen in politiek. Uh, ja, ik heb wel vertrouwen in de politiek. Ja. ja. En zijn er een aantal uh, huidige politici waarvan je denkt... Nou, die geloof ik wel. Eh... Uh. Ja, ik, ik geloof ze alle twee wel eigenlijk. Ba neem je ook alweer Rutte en... Uh, en uh, Rutte -Samsson. -Samsson. Ja. Ja, ja. ja. En waar, waar baseer je dat dan op? Dat weet ik eigenlijk niet goed. Dus, uh... En, en ja. heb je, heb je uh, politici... Uh, kijk, dit is uh, een beetje vertrouwen zou kunnen... Maar heb je ook mensen in de politiek... waar je door echt wel door geïnspireerd bent geraakt of geweest? Um, even nadenken Ja, de PSP vroeger. Ja. Dat was mijn partij en dan had je de PPR en dan had je ook nog de Communistische Partij. Oh ja. Dat is wel lang geleden hoor, maar ik ben nog wel een beetje oud. Dat was van die poster van de naakte vrouw in de wijn met de koe. Indeed, now we're talking. En die is een paar weken geleden overleden, die vrouw? Oh, dat wist ik niet. Ja, stond in de krant. Oh, dat weet ik niet. Ik lees geen krant, ik kijk geen televisie. Oh, dat is heel verstandig. Maar je luistert wel radio, hè, Martine? Dat is zo leuk, radio. Het ja. hoorspel ook. Ja, ik weet, wat is de IRT-affaire ook alweer? De IRT-affaire, dat was uh, een affaire uit mijn hoofd. IRT, zeg ja? maar gewoon de afkorting ervan. Oh, wat het betekent. Nee, de, gewoon ja, irt -affaire. Ja, en? dat is volgens mij... Uh, de R staat voor recherche, recherche en team, <lacht> als ik het uit mijn hoofd heb. Maar de, het, volgens mij waar het om ging... dus dat de politie heel veel geld ging investeren... om zichzelf te infiltreren in de drugstoestand. En dat is niet helemaal goed... My goodness. Niet goed gelopen. Nee, dat denk ik. Ook ift affaire Was dat een parlementair onderzoek of zo? Of, wat was het? Uh, ja. Ik weet het niet meer. Ik, ik, ja, ik vind het leuk hoorspel. Nee, Hoor er is een parlementaire enquête geweest. Enquête, ja, zo ja. heet dat. ja, ja. Ja. ja. Ik zit nou even te denken waar die... We gaan hier even achterkomen, Martine, want dit is uh, ondraaglijk. Um... Wat is ondraaglijk? Sorry. Nou, dat we niet precies weten hoe het zit. Maarten van Traa, die, die heeft die dat geleid, volgens mij. Ja, dat enquêtecommissie. Met, met, met André van S. Ja. Had je vertrouwen in Maarten van Traa? Uh, even kijken, hoe zag hij er ook alweer uit? Zo'n hele grote, weerborstelige ja, man ja, ja, ja, met een ja, ja, ja, bril, ja, dus een ik beetje streng. Ja, ja, ik denk het wel, van de A, ja. Ook, ook, ja. ook jong overleden. Ja, jong overleden, ja. Dat, ja, dat is een auto-ongeluk, geloof ik, hè? Ja. De muzici komen al Ja, ik ben muzikus, ik kom ja. altijd om een... Interregionaal, sorry hoor, dat ik door je heen ga. Interregionaal oh, recherche team, dus daar zaten we goed. <laughs> um, en die hebben drugs, ja. die hebben drugs onderzocht. Uh, en dat is, nou, het is in ieder geval niet helemaal goed gegaan. Laten we het Weet zo even een samenvatten. Jaartal? Weet je een jaartal? IRT ervaren ongeveer? Uh, ja, begin jaren negentig. Begin jaren negen. ja, dat was net uh, ja, toen ik weer een beetje opkrabbelde, geloof ik. Oh, ja. Ben, ja. Je, ben, je ergens, ben je ergens van opgekrabbeld? Ja, ik ben ergens van opgekrabbeld, ja. Oh, dat is altijd belangrijk, opkrabbelen. Ja, dat is belangrijk. Hè? Worst, worst, ik worstel en kom boven. Maar toen uh, het lukte echt in meer goed, dan woon ik in Middelburg. Nou ja. nou ja, wij gaan goed, hè, Martine? Nou, nou um... eh. Uh, uh, even anyway, terug ja. naar, naar de, het hoofdonderwerp voordat we, voordat, we in de klei, voordat we in de klei van Zeeland uh, afdalen. Zeeland, um, ja. Wat was zo uh, betoverend dan in de PSP-tijd en waarom. Ja, PSP. Kijk, uh, het pacifistische socialistische partij. Ja. Nou. Pacificist, ik denk dat iedereen pacifist is, socialist. Denk ik ook iedereen socialist is. Maar <laughs> nou, <of> niet, <laughs> ik moet ik je, teleur, je teleurstellen, Martine. Als, zijn je, het... christen, als ja. je christen bent, dan moet je eigenlijk wel, vind ik, socialist zijn. Je, ga, je gaat hier kort door de bocht, want ik, niet iedereen, niet alle christenen zijn pacifistische nee, maar, nee, maar socialisten. Dat begrijp ik namelijk niet. Hmm. Dat is weer wat anders, ja. Ja, dat is weer wat anders. Sommige mensen zijn oorlogzuchtig. Dat krijgen we er niet uit, denk ik. Voor denk je dat heus? Uh, ja, ik denk dat die mensen bestaan, ja. Is dat echt waar? Ja. Is dit een uh, deceptie voor je dat ik dit nu verkondig? of niet? Ja, dat denk ik wel. Ja. ja. Nee, ik, ja. Ik, ja, ik, ik vrees dat er een aantal, men aantal niet-pacifistische mensen... op de wereld rondlopen. Nou, misschien een paar. Ja, drie. Drie? Ja, ja ik maar ken ja. ze alle drie. Ik zal ze even uit de weg ruimen. Het zijn altijd weer die drie <laughs> mensen... die dan op uh, leidinggevende posities terechtkomen. Maar goed, de belasting betalen. Hebben we het daar eens over? Of, of, of moet ik gewoon ophangen? Nee, um, nee, ik wil het wel even over de vertrouwen in, in politici hebben. Uh, Want elk hebben. jaar moet ik weer denken waar ga ik mijn belastinggeld aan uitgeven. Hoe bedoel je dat? Nou ja, dat is toch zo, als je verdient moet je belasting betalen. Ja, zeker, jij als socialist. Ja, natuurlijk. Maar, maar de ja. oude Grieken waren er trots op om belasting te betalen. Ja. De oude Grieken, ja. De oude Grieken, hè. Maar... Maar ja, ik, snap dat, ik, ik snap niet je twijfel. Wat, hoe zit het dan? Of Kijk, dan moet, moet ik eerst een belastingformulier invullen. Dan denk ik, ja, goed. Da, ja. Dan, ik wil best belasting betalen. Graag zelfs doen. ik doe al even denken hoe lang. 58 ben ik nu. Um, ik denk, van dan heb ik voor het eerst een belastingformulier voor mezelf ingevuld? Ik denk, natuurlijk um, 25 als een zo. Martine, uh, we ja. dwalen een beetje af. Goed, belasting, dat denk je, je te formuleren... denk je, ja, wat wordt hiermee gedaan? welke partij moet ik stemmen? Denk ik maar één keer per jaar, hoor. Ja. Nou, gelukkig, zoals het er nu naar uitziet... duurt het weer een tijdje voordat je voordat je, je, je Ja, zo ja, is het zeker. Maar goed, in elk geval... Ja, ik denk, ik ga het, niet het, is het is helder, Martine. Z Zeeland, pacifisme, socialisme. Dat is, dat is de gouden driehoek waar jij je in begeeft. Toch? Waarschijnlijk ja. wel. Dank je hartelijk... Ja. voor deze kernachtige samenleving. Heel goed. Wij gaan even door. En ik wens je een hele goede nacht. Ja, ik jou ook. Dank je okay. wel, hoor. Dag, dag hoor. Martine. Hoi. Dag. Goeienacht, Roos. Dag, Natham. Hallo. Hallo. Hoi. Heb jij iemand in uh, de politiek van vroeger of heden... waar je veel vertrouwen in hebt? Ik heb... Uh, uh, ik ben 61 jaar. Ja. Ik vind uh, steeds meer uh, politici waar ik vroeger vertrouwen in had... en nu niet meer uh, van mijn eisje af. Oh, ja. En, uh, er, blijft, er blijven heel weinig mensen over. En op nummer 1 staat voor mij Renske Leijten. Renske deze... Leijten, die, die staat nog op het lijstje? Die staat echt net stip op nummer 1. En wat maakt haar zo vertrouwenwekkend? Ze is uh, verschrikkelijk enthousiast. Ze ja. gaat er voor. Ja. Ze gaat achter dingen aan. Ik heb het idee dat ze niet alleen maar in de Kamer zit en, o en of uh, op de kantoortjes van de Kamer. Dat ze ook echt uh, het land ingaat yeah. en uh, dat ze gewoon uh, voeding houdt en blijft houden met uh, de mensen die, waar ze over uh, wetgeving uh, moeten afroepen. Ja. Yeah. Maar zit er ook en, iets? Eh, want wij hadden het hier het uur hiervoor over dat er ook iets intuïtief zit, hè, in of je mensen wel ja, of niet ja. vertrouwt. Oh zeker. Ik, ik ben voor. Gewoon, het is nog steeds niet zo, hè, dat de helft van de Tweede Kamer vrouw is. Ja. Gewoon. Maar, uh, oh, dus, dus het echt feit dat. Aan de bak. Oh ja, dus maar maar jouw intuïtie om mensen te vertrouwen speelt ook mee of iemand wel of geen ik, vrouw is. Ik stem is. Liever, Ik stem al jaren. Ja. Welke lijst ik ook, hè, want ik, ben, ik, ik zwerf ook wel eens. Ja. Uh, welke lijst ik ook stem, en, maar het is wel altijd aan de linkse kant, mm -hmm. uh, moet ik zeggen. Uh, ja. Ik stem altijd uh, een vrouw. Of ze nou op nummer 1 staat, uh, dat is dan uh, meestal niet zo. Behalve Femke Haltema. Ja. Nou, die heb ik dus uh, voor... Maar week, Roos, al, dit, dit, wat je nu zegt is ook wel een soort, soort politiek-rationele overweging. Maar als je het nou echt hebt ja, over... Maar als je die, nou, die ratio er niet bij hebben dan? Nee, absoluut. Maar, maar ik kan me ook zo voorstellen... als je zegt, nou, die Rentke Leider van de SP... daar heb ik heel veel vertrouwen in. Ja, dat da is de toekomst, joh. Ik ja, bedoel... Ja. Ja, taakkleinsmaat. Ik had er hoog zitten, hè? Ja. Ik had er echt hoog zitten. Ja. Nou, ze gaat in een kabinet zitten. Ze moet moeilijke beslissingen nemen. Ja. En het gaat helemaal tegen de gevoel in, tegen de gevoel. Ja, maar dat hoort bij onze politiek. Als je aan de macht komt, moet je het ja, deels sluiten, toch? Nee, daar, daar heeft de kiezer geen boodschap aan uh, na het handen. Oh. En heeft de kiezer echt geen boodschap aan. Oh. Als je bij je gevoel bent, dan blijf je bij je gevoel. En dan maak je desnoods stram land in, uh, in, in, in, in je regering. Oké, okay, maar wacht nou, Roos... En het heus gedaan hebben, maar het is er niet gelukt. Ze is ingepakt, ze is ingekapseld. En het is klaar met haar. Ja, maar het hoort ook bij hoe wij het doen. Want, want Roos, stel de Renske Leijten van de SP, hè, die bewonder jij. Mm. Daar heb je vertrouwen in. Stel nou dat ja. zij in een kabinet komt en zij wordt staatssecretaris van ditjes en datjes. Uh, dan, ja, moet ook, de, ook, dan moet ze meemaken. ook moet ze dan compromissen toch, maken, toch? Dan heb ik toch uh, het idee dat ze iets meer weerstand heeft. tegen ja, ja. het inpakken. Oké, okay, nou dan moeten we dan maar oh, afwachten. Met, met, tegen, tegen het wapperen, nog steeds uh, Nathan. Ja. Want dat gebeurt nog steeds. Ja. Het wapperen van mannen met regeerakkoorden. Ja, mannen en een wapperende regeerakkoorden, Roos. Dat gaat ja, niet op. Echt waar. Je weet het. Ik, ja, ja mannen, mannen wapperen. Mannen wapperen met regeerakkoorden. He, en gewoon, joh, ze hebben er een kaartspel van gemaakt de afgelopen verkiezingen. Je weet dat hoe het gegaan is. Nou, ik, ik, ik bied je dit, jij geeft mij dat. Ja, dat hebben ze inderdaad heel snel Komt gedaan, met, hè? Joh. Ze hebben ja. dit echt met kaartjes gedaan. Ja. En Wouter Bos was erachter. Nou, die had ik ook hoog zitten. Ja. Oké, okay, Wouter, is goed, joh. Ga nee, heb je, je hebt Wouter Bos nu niet meer hoog zitten? Nee. Ik heb geen enkele man op de hond meer goed uh, oh. meer hoog. Dit is dit is wel een feministisch geluid dat hier. Dat ik zelf van werken. Ja roos, dit is wel een feministisch geluid wat hier opeens naar buiten ja, komt. Ja, wordt het niet weer eens tijd dat er een derde feministische golf... die die ja, maar meiden Volgens mij zijn jullie al aan de vijfde of zesde golf. Dikken ja. Ik bedoel. Jeetjes! zo de flitser op joh. Ga eens kijken naar wat er gebeurt om je heen. Kijk Roos, dat is, dat is heldere taal. Ja, um, kom maar, op. Uh, ik, ik, Doel, uh, ik, ik heb er wel zo ja. gelopen hoor in de, in, in, in, uh, in, uh, de jaren 70 tot 80. Ja, als je. Nou, de meiden tegenwoordig joh. Die denk je een, echt uh, had je dat zo'n. Wel uh, je zo'n broekrok aan en was je woedend? Nee, ik was met grote buik en. Uh, oh, ja. Hier, baas erin. Baas in eigen buik, ja. ja. Juist. Ja. Zo dus. Nou, hou, ja, hou ja. zo, Roos. Ik, jawel. Ja. Ik bedoel, uh, het, uh, het slaapt af en toe een, een aantal jaren in... en af en toe, dan steekt het uh, de kop weer op. Ik en wens uh, jou, Roos, nog heel veel feministische golfjes toe. <laughs> ja, ja, dank je. En ik, en, en ik wens je de ook de een goede nacht. Dank je wel voor het bellen. Hey, dag, Nathan. Dag, dag. Roos. Dag. Goedenacht, Adrie. Hallo, Nou, dat wordt een verhaal. Wel mooi. Nou goed, de boel is dus vastgelopen door de democratie. Kijk, dit zijn stellingen. Dus, nou, dan moeten we een soort levende... dus die de boel opschudt. En het is van communist tot kapitalist. Ja. En wie zou dat wezen met veel humor? Wacht even. Henk Westbroek. Henk Westbroek is de ja, politicus waar die... jij vertrouwen in hebt. Ja, want die kan de boel opschudden. Want nee. die heb, hij heeft geen belang, hij heeft overal schijt aan. Ja. En die maar... moet op frisse manier uh, de boel opschudden. Als je die jonge asje hebt, is ook geweldig. Mm -hmm. Maar die, die manoeuvreert zich ook vast. En de, de huidige minister-president, die, uh, die, ja, die, die, die probeert de boel in stand te houden. Je kan tegen elkaar opschoppen, blijven opschoppen, maar de boel is vastgelopen. Dus door de democratie zelf. Te nee. veel richtingen. Ja. Maar want je gaat wel heel kort door de bocht, eh, Adrien. Nog even een paar dingen uit elkaar halen. Je, ja. Henk Westbroek zou de politieke in moeten, of een, op een invloedrijke positie moeten komen, omdat hij overal lak aan heeft. Ik bedoel, dat, ja. dat moeten politicus moet toch juist begaan zijn met de mensen die hij vertegenwoordigt, of niet? Nou ja, lak op een, op een, op een, op een geïnteresseerde manier. Jij ja, dit, jij ja, dat. Geïnteresseerde uh, lak. Hij, hij ja, moet ja. binnenkomen van, oh moeder, wat is het heet? Hello lovely boys. Ja. Hij moet, hij moet, iemand moet de boel opschudden. Daar maken we elkaar af. Of, of je, je staat het allemaal met je hakken in het zand. Maar um, we hebben toch een, net tien jaar Nederlandse politiek... van alleen maar opschuddingen en toestanden gehad. Is het, ben, je, ben je niet ook toe aan een kabinet wat wat langer gaat zitten? Ja, maar je moet wel de boel in beweging krijgen. Het is dus nee. vastgelopen. Nee, dat is waar. Dat is waar. Ja, dus je moet een... Zo'n Westbroek zou het kunnen. En welk, welk ministerie zou jij Henk Westbroek dan zetten? Minister van Financiën? Nee, minister van Humor. Minister van Humor. Ja, ja. Ja. En, elke en dan krijg je ook een uh, ministerie van Humor. Ja, natuurlijk. Met, met, met... Ze, kijken serieus, ze kijken serieus tegen Wilders aan. Ja. Nou, dat is helemaal een clown. Dat moet je niet Wat doen, je ook nee. van hem vindt, vind je? Want je bent, die, die voert een, uh, een vereniging die niet bestaat, want hij is het enige lid. Nou, dat, dat verhaaltje van de kleren van de keizer. Ik, ik vind het schande dat iemand zich zo vertegenwoordigt, zich inschrijft voor de ja. verkiezingen, terwijl die niet eens bestaat. Maar Adrie, we gaan, we gaan, we wij hadden hier bedacht uh, ja. bij ons haardvuur... dat we geen uh, politiek uh, klaaguur gaan doen, maar juist Nee, nee, bedoel ik. Nee nee nee, nee, nee, nee, het ook van niet. Over, we gaan het even hebben over mensen die, die, die je wel inspirerend vindt. Henk Westbroek als minister van Humor. Denk, ja. je, denk je dat dat goed is voor de werkloosheid? Als we daar wat geld in dat ministerie kunnen. Nou ja, uh, misschien, uh, misschien een assistent, uh, ook een droger, die hier is Berlin, Maar wel, wel een eerlijke man naar mijn gevoel ook. Ja, ja, ja. Dat is wel een bijzondere man volgens mij ook, ja. ja. ja. En meer kan ik niet zeggen. Oké, okay, uh, Adrie. Uh, ik dank je wel. Woon je, ben je ook een Utrechtenaar? Nee, nee helemaal niet. niet. Ik, ja. ik, ik, luister, ik luister naar, naar, ja. naar wat, wat, zo'n Westbroek. Hoe, ja. hoe, uh, hoe makkelijk hij ook lijkt, en weet ik veel. Ja. Er is wel iemand met een hart in zijn lijf. Ja, ja. leefbaar ja. Utrecht. Leefbaar Utrecht, hè? Zat hij bij je, toch? Ja, nou, goed, dan neemt hij Tineke schouder maar mee, dan lukt het helemaal... Nou, dat wordt een gezellig ministerie. Dankjewel, ja, Adi ja, ja. en, en een okay. goede nacht. Ja. Joe. Hoi. U kunt ons nog steeds bellen als er uh, politici zijn... of uh, voormalig zangers waarvan u denkt... die zijn inspirerend en die vertrouw ik. Vertrouwen in de politiek, daar hebben we het over. Um, 0800 1121 dat is ons telefoonnummer. NCV.nl Dat is de e-mail, beide zijn gratis. Dus wat let u. Meneer Huigen, goede nacht. Ja, goede ja, wat mij betreft uh, <coughs> erger ik mij uh, toch de laatste tijd heel erg aan uh, ontwikkelingen. En denk ik dat uh, Kees van der Staaij en de SGP, ook al ben ik niet van die gezinten... Ja. Uh, ...wel een heel groot punt heeft met uh, ja, hun uh, actie tegen Second Love. wat eigenlijk. Oh ja. Ja, precies. Dat moeten we dat moet u misschien even toelichten voor de mensen die dat niet ja, precies, precies weten. Nou ja, Second Love is dus een, uh, een site die uh, commercieel... Uh, Mensen aanzet, getrouwde mensen aanzet om uh, vreemd te gaan. Ja. Ja, nou, <laughs> ik vind het werkelijk onvoorstelbaar. Maar goed, dat gebeurt dan met publiek geld. He, dus in de zin van... Uh... Hoe bedoelt u dat? Nou, op de bijvoorbeeld. Maar dat is toch geen publiek geld? Er moet Second Love toch voor betalen? Ja, dat klopt. Daar heeft u wel gelijk in. Ja, ja. Maar goed, dat, dat doet niets af aan uw punt dat... Um... Dat uh, Kees van der Staai, uh, de uh, politicus uit gelovige hoek, heeft gezegd: nou, dat, dat moet echt maar dat moet maar stoppen dat je zo in ons land zo'n website kan maken waar mensen wordt aangezet om vreemd te gaan. Hè? Dat is eigenlijk wat u zegt. Ja, ja klopt. Ja. ja, ik ben trouwens zelf helemaal niet uh, gelovig. Ik ben niet atheïst. Ik ben agnost. Dus ja. ik, ik heb niets met uh, laten we zeggen de, de zwarte kousenkerk. Daar heb ik niks mee. Ja. Maar ik begin nou ondertussen wel te denken van, jongen, jong jongen, jongen, jongen, Ja, waar zijn we mee bezig? Ja. <laughs> dus ik, ja ik moet me nee. niet kwalijk nemen, ik ben 63, maar ik verbaas me daar heel erg. Nee, heel nee heel. ik neem me niet kwalijk, uh, ik neem me serieus. Uh, de, even kijken, uh, SGP-leider Kees van der Staaij heeft gezegd, ik lees even een persbericht voor, dat die website een bom onder relaties legt, zelfs wanneer het goede huwelijken betreft. Uh, en hij vindt dat het nemen van verantwoordelijkheid voor relaties en relatievorming niet door de overheid kan worden opgelegd. Dat zegt nee, dat zegt weer van Rijn. Dat is weer um, ja. iemand van volksgezondheid. Nou goed, en daar is een debat over. Um, hè, dus er wordt gezegd, ja, dit is een vrije markt en, en een meningsuiting. En dat is geen zaak van de overheid, wel of niet die reclame. Daar kunnen wij niet ingrijpen, zegt hm, staatssecretaris ja. uh, Martin van Rijn. Ja. Martin de Jong, ja. En, en, en wat dan ook nog uh, aangehaald wordt, is uh, dat er ook heel veel. Ja, dat er campagnes zijn tegen. Uh, drank maakt meer kapot dan u lief is. Ja. En, uh, tegen drugsgebruik en noem maar op. Mm het -hmm. is dus allemaal maatschappelijke ontwikkelingen waar dan uh, de Nederlandse staat, als ik het zo mag zeggen. Of de, dat de, mag. Ja. Uh, uh, ...aandacht aan besteed van uh, weet waar je mee bezig bent. Nou oh. ja, goed, uh, vreemdgaan. Iedereen moet dat voor zich weten, daar gaat het niet om. Maar uh, dit maakt heel veel kapot. Dat, dat, dat weet je van tevoren... U vindt dat het stimuleren kapot maakt... Maar u, u zegt wel, iedereen moet doen wat hij wil... ...maar op televisie stimuleren om vreemd te gaan, daar bent u niet zo voor. Ah ja, precies. Ja, ja. En ja. of ik er nou voor of tegen ben... Oh, oh. Ook dat nog een keer, dus je kunt er van alles en nog wat wij bedenken, maar het, het maakt gewoon veel kapot. Ja, ja. Het, ja. Het, het zorgt voor uh, uh, gezinnen met gebroken uh, relaties, uh, kinderen die in de knoei raken. Uh, ja. Ja, dus, dus, het, is, het is gewoon het, het, het propageren van een probleem. Het ja, ja. propageren van een probleem. Wat volgens mij gewoon heel slecht is. En nogmaals, ik ben niet van, uh, van de SGP of de ChristenUnie. Maar ik vind wat dit betreft, uh, Van der Staaij met zijn fractie... maar ook de SGP-jongeren, Martin de Jong... Ja, ja. die hebben wat dat betreft volgens mij gewoon als buitenstaander... Hè, hebben, hebben gewoon gelijk. Ja. Het is gewoon niet goed. Dit gaat gewoon te ver. Het, het is weer het gedogen van... Gedogen van uh, ja, libertijnse gedrag. Mm -hmm. Nogmaals, daar ga ik niet over. Maar dit, dit is werkelijk krankzinnig, eigenlijk. Het, het, het oproept tot vreemdgaan. Ja. ja, Dat kan dus helemaal niet. Dat is gewoon echt absurd. En ja. ik denk dat het goed is dat. Toch zo'n reformatorische partij hè, uh, daar dan toch weer tegen ingaat. Nog wat moraal erin slingert in onze Sodom- en Gomorra-maatschappij. Maar is het, denkt u uh, dat um, uh, mensen die een stabiel huwelijk hebben. en waarbij het eigenlijk wel goed loopt. denkt u dat die door het zien van zo'n reclame. de boel op het spel gaan zetten? Of is, is het niet iets. heeft het niet. nou ja, is het, uh, als je stevig in je schoenen staat. dan, dan gaat dat lang toch langs je heen. Of niet? Ja, ik weet het niet. Het is commercieel opgezet. Mm -hmm. uh, de jongens weten precies wat ze doen. Jongens ja. en meisjes. Van Second Love. Ja, dat, dat, daar zit een strategie achter. Dat is ja. niet, dat, dat, dat... Nou, u noemt het propageren van een probleem misschien. Ja. Zeggen zij, misschien zeggen zij wel het, het aandragen van een oplossing. Nee, maar het, het, het is het propageren van een probleem. Ja. Dat, dat is precies de spijker op zijn kop. Ja. En dat gebeurt niet zomaar. Het is, het is een uh, commerciële organisatie. Die weten goed wat ze doen. Ja. Antwoordt u wat ik bedoel? Uh... Ja, nee, ik snap, ik snap helemaal wat u bedoelt. Het is natuurlijk iets, ja, u heeft het over goed en kwaad. Daar lopen de meningen natuurlijk over, over uiteen. Maar um, het is in ieder geval duidelijk uh, wat u zegt. En um, ja, de, u, u vindt in die zin Kees van der Staaij een politicus die u kan vertrouwen. Begrijp ik uit uw. Ja, ja. en ik, ik denk ook. Uh, dat, dat het goed is dat... dat uh, kijk, vroeger hadden we het over... linkse politie. Uh, de eerste mevrouw die had het over... Uh, PSP... Uh, PPR en EVP... kan ik gaan toevoegen. Vroeger, CPN en noem maar op. Maar het draait zich om. Uh, het, het, het, is, het is... het realisme van toen. Ja. Uh, Bam de bom en weet ik veel wat. Mm -hmm. en, uh, maar ja... het... het het keert zich tegen ons. Mag ik nog één voorbeeld noemen, heel kort? Uh, dan de allerlaatste, ja, ja. Ja, is goed. Nou, bijvoorbeeld er was een discussie in de Kamer over uh, de taalunie. De, zeg maar het Nederlands. Mm -hmm. Dus Nederlands en Vlaams. En... Maar op een gegeven moment werd er ook de vraag gesteld van... kunnen wij Zuid-Afrikaans daaraan toevoegen? Nou, ik, ik hou me daar nog een klein beetje mee bezig... en. Mm -hmm. Zuid-Afrikaans is ook eigenlijk oud-Nederlands. Nou, ja. wat gebeurde er in de Kamer? Uh, men was er tegen. Mm -hmm. Tegen het faciliteren van de taalunie. Ja? Want het moet gesubsidie gesubsidieerd worden... Mm -hmm. dat het Zuid-Afrikaans uh, uh, uh, daarbij betrokken werd. En dan denk ik van, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen... Zuid-Afrikaans uh, is, is een taal die 95% Nederlands bevat. Ja. Waarom kan dat daar niet bij horen, bij ja. Nederlands en Vlaams? Ja, ja. Meneer Huig, uw punt is duidelijk. Ik ga u toch even onderbreken. Want we hebben nog veel mensen die uh, uh, ons wat willen vertellen. Maar uh, uw, uw pleidooi voor Kees van de is in ieder geval helder. En ik wens u een goede nacht en dank u wel. Oh, dank u wel. Oké, okay, daar, goede nacht. Goed. Um, we gaan zo weer... Um, Keiharde nachtelijke muziek draaien. Maar eerst hebben wij nog Frederik aan de telefoon. Goedenacht Frederik. Ja, goedenavond. Uh, uh, nee, goedenacht. Hè, ja, uh, ja ik, ik kwam er eigenlijk op. Uh, ik ben sinds uh, een maand of zeven. Ben ik weer uit Nederland en mm. uh, uh, heb, heb met bewondering uh, het politieke leven hier gevolgd. Ja, waar was u? Uh, ik was, uh, even kijken, uh, 43 jaar lang werkte ik in uh, en, en leefde ik in Zwitserland. Okay. En uh, nu, nu weet u waarschijnlijk wel iets van het uh, Zwitserse systeem. Mm -hmm. uh, dat werkt heel anders, uh, het politieke systeem, als hier. En, en er is ook, uh, naar mijn mening, heel wat meer stabiliteit. Je, je hebt niet zo snel die wisselingen. En vooral niet in, in het uh, kabinet... Ja, ja. Uh, en dan komt er nog altijd bij dat wanneer de regering een, een wetsvoorstel gemaakt heeft dan gaat dat net zoals hier door de, uh, de volksvertegenwoordigers uh, door de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, ja. de Eerste, Tweede en dan de Eerste Kamer en uh, dan komt het uiteindelijk wanneer het belangrijk is dat, ja wanneer het belangrijk is bijna alles, dat dat komt voor het volk ja. Uh, en uh, door dat hele systeem uh, is het in het volk ook heel wat rustiger. Want uh, uh, men kan niet zo groot uh, uh, gaan reclameren als je er zelf voor of tegen hebt gestemd. Ja, ja. Maar als ik, als ik aan de Zwitserse politiek denk, dan, ja. dan, dan gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Want ik denk meer aan een soort permanent neutrale toestand uh, en, een, en een vredige berg. En voor nou, de rest... dat is ik niet helemaal. Nee, zeggen. Ik... Okay. Dat, er gebeurt wel heel, heel wat. Oké, okay, dus. er gebeurt wel wat. Okay, ja. Ja, ja, ja, toch wel. Ja. Maar, maar misschien de internationale. Het gebeurt allemaal ja. wat later. Oké. Okay, er nee, ja. was een, een, een sprake van. Nou, als, als de wereld ondergaat, dan ga ik naar Zwitserland. Want daar gebeurt alles 50 jaar later. <laughs> ja, Dat is ook ja, ja, okay, uh, ja. uh, zo'n stabiele daar. Ja, maar dan heb ik, dan heb ik toch nog een vraag. Um, ja. Uh, u bent nu terug in Nederland na een lange tijd. En u ja. zegt: ik kijk een beetje verwonderd naar de Nederlandse politiek. Ja. Uh, wij hebben het eigenlijk over of er nog uh, politici tussen zitten die bewonderd worden of vertrouwd worden in ieder geval. Heeft u die uh, gevonden? Uh, nou, ik, ik was vroeger natuurlijk. Uh, mijn vrouw is ook Zwitsers. Dus, uh, nou. Daarom ben ik natuurlijk uh, ja, echt wel met het Zwits verbonden geweest. Ja. En, uh, maar uh, ja, ze, ze is er nu niet meer, daarom ben ik ook weer hier terug. Uh, ze is voor twee jaar uh, overleden. Maar in ieder geval, uh, wanneer ik dat hier zie... dan, dan uh, verwonder ik me alleen maar uh, dat deze gekozen volksvertegenwoordigers... Uh, wanneer ze een kleine uitlating doen die, uh, die de pers uh, uh, wel, wel weer mooi kan gebruiken... Uh, dan worden ze op zulke dingen direct aangevallen ja, ja. en uh, ze hebben eigenlijk niet eens de kans om zich, uh, ja, wanneer ze nieuw gekozen zijn, ja. om, om een bepaalde tijd lang, zeg maar een jaar misschien, zich ...echt in te werken in de hele zaak. Mm -hmm. En in plaats van dat, dat men zich in het algemeen... Zelf, ...zowel de kiezers als ook de, de, de pers, radio en tv en uh, uh, geschreven media inbegrepen... Mm -hmm. uh, ...in plaats van dat men zich op het wezenlijke beperkt... ...wat daar eigenlijk gedaan moet worden... Er ...wordt er zoveel, uh, zoveel dagen in de Kamer, wordt er gedebatteerd... Over kleinigheden en ja. spitsvindigheden. Uh, uh, nee, uh, ik, ik gebruik af en toe nog sterke Germanisme. Ik weet het niet. Uh, ja, dat, dat, we, we verstaan nu. Ja, ja maar goed, hoor, ja. Uh, Het Nederlands is, is. De uitspraak mag wel goed zijn. Maar de, de woorden kloppen af en toe niet zo erg. Maar, ja, voorlopig goed, gaan we goed. Ja, ja. Uh, ja. Maar in ieder geval, er wordt zoveel. Tijd gaat ermee verloren. Ja. Ik kijk ook wel eens uh, uh, zo uh, overdag, even stelde tussendoor wanneer het weer heet, ja, uh, Kamerdebatten en dergelijke. En dan, dan denk ik, nou, ja. dat, dat is uh, ja. zo zonde van de ja. tijd. Want ja. er zijn heel dringende dingen te doen. Mm -hmm. En, en, en men, men valt elkaar aan, alleen maar omdat men nu in de oppositie zit, ja. uh, vallen hun uh, de, uh, de regerenden aan. Ja. Uh, op, op kleinigheden vaak, ook wel op belangrijke dingen. Maar laten ze zich dan daarbij houden. En laten we ja, ja, ja. proberen daarop te beperken dat ze uh, uh, U een, een constructieve politiek... U beto U uw betoog is helder. Uh, tot slot, uh, ja. na, na 43 jaar weer terug in Nederland, uh, ja. bevalt het? Uh, het? Nou, het is moeilijk. Ja? Ja, het is moeilijk. Ja, ja. Dat is echt wel waar. Het is, uh, het is niet eenvoudig. Okay. Het is een, een, een uh, ja uh, zeg maar, uh, het is een vrij stabiele situatie uh, situatie in, uh, in uh, Zwitserland waar ik was. Uh -huh. uh, de, natuurlijk ook met, met uh, veel uh, heen en weer uh, dingen, maar uh, ja je, hoe, hoe kleiner de zaken worden, net zoals in een familie... Ja. Uh, ...daar heb je ook uh, dingen die, die erg belangrijk lijken. Veel belangrijker als in de wereld om je heen. Niet uh, We uh, praten nu over een regering en over bepaalde mensen. Uh, ja. ik, ik weet van vroeger nog van een, een, een, een Willem Drees. Ja. <laughs> dus de oude Drees. Maar uh, dat, dat weet ik eerder nog van mijn ouders... Uh, maar, uh, want ik ben in 1945. Uh, okay, dus okay. dat is wel een tijd terug. Ik ga ik u heel, heel onbeleefd door, even. Ik heb het van een, een, yeah. een kok uh, en een. En, en, uh, ja, het, is, het is nog een bepaalde figuren uh, de, nee. de of Ik ga u even in de reden vallen voordat we ja. de, de hele Nederlandse parlementaire geschiedenis gaan doornemen. Ja, uh, want, uh, maar uh, ik, ik wil u danken voor het bellen en uh, Heel graag een goede nacht wensen. En welkom thuis in Nederland. Dank in u in wel. Jo, dag. Dag, avond. El ringo de mi mente se vuelve color con verde. Y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Soy Juanes, hoorde u. Um, we hebben het over vertrouwen in de politiek. Uh, of dat er nog wel is, hadden we het uur hiervoor. En nu hebben we het gewoon over politici die u vertrouwt. En we zijn um, tot het volgende wonderlijke rijtje gekomen, tot op heden. Henk Westbroek, Renske Leijten, Kees van der Staaij... de blote mevrouw van de PSP en Zwitsers in het algemeen. Nou. Um, als dat het, uh, als dat het uh, goede dwarsdoorsnee is van de Casa Luna, luisteraar... dan zitten wij hier ontzettend gelukkig te wezen. Goedenacht Jos. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar ben je? Ik ben in de bakkerij Druk. Doemde... Ah, je bent aan het werk. Ja. Is maar... het jouw bakkerij? Wat zeg je? Is het jouw bakkerij? Het is mijn bakkerij. Uh, en uh, hoe laat sta je op elke uh, nacht, ochtend? Uh, nou, normaal in de ochtend rond half drie... Maar het weekend is natuurlijk heel erg druk vergeleken met de rest van de week. Ja, morgen wordt het, uh, is het de is grote dag zaterdag. Morgen. Ja, echt. Vrijdag ja. zaterdag dan praat je over echt uh, die twee dagen bijna 65% van de weekomzet. Rammen. Nu. Zo, zo ja. scheef is dat gegroeid. Maar ja, ja. goed. En, en, en in welke welke gemeente in Holland uh, bevindt jouw bakkerij zich? Uh, ik woon in Linde. Ja. En er ligt aan de. A2, afslag 26, precies. Tussen Den Bosch en Eindhoven in. Nou, dat komt allemaal morgen naar jou toe gescheurd, Jos. Ja welkom. Jos, we gaan het uh, over. Het ruikt vast lekker bij jou nu al, hè? of niet? Of, ja, heel ruik je... erg. of ruik je dat nog als bakker? zeker. Oh, dat wel? Ja. Als ik, het niet, als ik, als ik uh, iets anders zou ruiken, dan ja. zou het niet goed zijn. En dat. Uh... Nee, okay. het, het, het, het beoordelen van het brood of dat het gaar is of dat het deeg goed is... ja, daar zit echt, uh, daar moet je echt ruiken. Dat gaat door de neus. Mijn regisseur zit me nu uh, streng aan te kijken. We hebben het over politiek. Dat gaan ja. we nu doen, Jos. Um, in welke politicus heb je echt vertrouwen? Ik, ja, er zijn er drie. Oh. Ja, dat is heel raar. Ja. Nou, het zijn twee ex-politici en één. Ja. Actieve. Ik, ik ben het er helemaal niet met eens wat hij zegt. Ik ben helemaal niet voor christelijke politiek. Maar ik heb heel erg veel vertrouwen in een man als Aris Slob. Aris Slob, ja. Dat vind ik echt een oer degelijk figuur. Met de hand op de Bijbel, die vertrouw je. Nou, niet zozeer vanwege de Bijbel. Maar oh. die man die praat zichzelf nooit tegen. En wat nee. die, waar hij vandaag ja tegen zegt, zegt hij morgen nog ja tegen. Ja. En dan volgende week nog en volgend jaar nog. Die verlogen zichzelf en zijn idealen nooit. Ja, ja. Nou, dat is zegt, ik, ik heb hem niet kunnen betrappen. Dan hebben we... Dat is nummer één. Gaan we naar nummer twee. Nummer 2. Nummer 2 uh, nummer vind ik vind het heel jammer dat hij de politiek is uitgegaan uh, vrij vroeg. Ja. Uh, Pieter wint En waarom vertrouw je hem? Nou, die man was deskundig. Ja. Wist van aanpakken. Mm -hmm. En het was een linkse VVD'er. En dat trekt mij heel erg. Dat, is niet, dat wekt geen wantrouwen? Nee. Oké. Okay. Nee, dat moet samen kunnen gaan. Je, het moet wel... Je moet met iedereen rekening kunnen houden. Je moet rekenen. Mm -hmm. Pieter Winssemisch was echt een bolleboos, is het nog, op het gebied van, van milieu. Mm -hmm. En uh, ja, we, we hebben het met al dat soort factoren rekening te houden. We moeten goed zijn voor, voor mensen die niet mee kunnen, we moeten goed zijn voor de omgeving, we moeten goed zijn voor... We moeten zorgen dat de winkel moet wel opengehouden kan kunnen worden. Ja, maar Ik Jos, dit is wat jij, wat jij nu zegt, het is eigenlijk ook een soort... Wel, welk machine horen we nu trouwens op de achtergrond? Nou, eigenlijk hoor je nou niks, want ik heb geen machines aanstaan hier. Maar ik hoor Nou, dat is een uh, afzuigkap voor Oh, de, de afzuigkap. Nee, um, even kijken, uh, Jos. Um, wat je over Pieter Winssemius kan zeggen... Ja, dat is een linkse VVD, maar dat is ook bijna een soort inhoudelijk argument. Dat je zegt, nou, een beetje liberaal en ondernemend. oké... Okay, maar ook voor het milieu. Volgens mij is dat meer een soort inhoudelijke reden... Dat je denkt, dat is een soort bijzonder figuur binnen de VVD. Dat je dan echt, dat is een betrouwbare man. Of, of hangt dat dan samen voor jou? Nou, dat, dat, dat, dat, dat houdt niet specifiek samen met zijn ja, ja. ideeën. Nee, ik, ik de, de figuur aan zich, vind ik een ja, ik vond hem, ja, ja oké. Okay. Die ik ook een geweldenaar vind, daar ja. ben ik ook vierkant niet mee eens met die man, maar ja. ik vind het wel een geweldenaar, is Jan Marijnissen. Ja, ja, ja. Echt. Dat, die, die, ja. Ook, uh, die zal ook zijn afkomst en zijn idealen en zijn, zijn, zijn, zijn ideeën nooit, maar dan had ik nooit van ogen. Nee. Nou, dat vind ik heel erg sterk. Ja, ja. Oké. Okay. Aris Slob, Pieter wens en Jammer Rijns. We je bij toegevoegd? Ja. Uh, Tot slot, Jos. Uh, hoe laat ga je de bakkerij opengooien morgenochtend? Die gaat om uh, 8 uur open tot vier uur. Afslag 26 bij de A2, hè, was het? Ja, kan niet missen. Kan niet missen. Uh, ik wens jou een enorme omzet. Ja, dat omzet. gaat lukken. Want het oh. is zo ontzettend lekker. Dus er komt te spreken. <laughs> Goed. <laughs> dat gaat vanzelf. zelf. Oké, okay, Jos. Ja. Yo, yo. Hoi. Hoi. Um, Goeienacht. Wie hebben we aan de telefoon? Ja. Even kijken, even kijken. Um, Anna, als het goed is. Goeienacht, Anna. Nee, Anna geeft geen gehoor. Is het Dan Ben? Ja. Ah, Ben. Nou ja. Er, er ging ja. hier even wat mis bij de afdeling logistiek en doorverbinden. Maar we hebben elkaar nu aan de lijn. Ja. Um, wie, uh, welke politicus heb jij vertrouwen in, Ben? Nou, eigenlijk vertrouw ik ze allemaal wel. Zo. Ja, want. Ik heb niet het idee dat er iemand daar zit die denkt van... ik zal Nederland eens in het verderf storten. Ja, ja. Ik ben het niet met, met iedereen eens natuurlijk. Ja, ja. Maar ik, ik denk echt niet dat daar iemand zit uh, die denkt van... nou. Nee, nee, dat klinkt ook wel logisch. En waarom uh, denk jij dan dat er zoveel wantrouwen is... van de Nederlandse burger naar de politiek? Kan je dat ja. dan verklaren? Ja, ik, ik heb een idee wel daarover. Dat is een beetje... Het, uh, het geen stijl, uh, internetblogs, mensen rukken dingen uit de verband... en zeggen, nou, kijk, die is, en kijk, die is, en ja, ja. die is links, en die is rechts. En... De, boze, de boze Nederlander. Ja, ja. En, en de boze Nederlander heeft een makkelijke uitlaatklep tegenwoordig. Ja. En, en die wordt gevoed, want dat levert geld op met reclameinkomsten. En, en dan krijg je dat een beetje. Ja. Maar laten we dan eens even de andere kant op gaan, Ben. Want jij zegt, die, die, nee, de, de meeste politici vertrouw ik eigenlijk wel. Is er iemand in het bijzonder uh, waar, waarvan je denkt, dat is een goeie? Ja. ja. Nou, ik, heb, ik heb laatst op, uh, op Samson gestemd. Omdat hij eerlijk zei van, het gaat niet leuk worden. Ja. Dat, dat vond ik wel, wel eerlijk van hem. Maar ja. ik zie ook, in, het is, het is een soort pokerspel. Ja. Iemand zit te bluffen. Oh, uh, ik heb dit, ik heb dat. En dat hoeft niet te betekenen dat het een slecht mens is. Ja, ja. Het is gewoon ook een vak. Het is een vak. En mensen spelen dat spel en dan komen ze samen. En dan wordt het een compromis, inderdaad. Ja, ik snap hem, ja. En dat betekent niet van, oh, wat een slecht mens. Ja. En dit hebt hij altijd al gewild. Ja. Maar ja, dat is, dat is nou helemaal zo. Ja, er is geen dictator, gelukkig maar. Ja, gelukkig maar, ja. ja. Hey, en uh, ben jij, volg je de politiek een beetje? Vind je het interessant? Ja, ja ik, volg het, ik, ik volg het redelijk. Ja. Beetje, ja, radio, kranten. Ja, ja, ja. En, en als je er wat langer naar kijkt... Ja, dan, dan zie je dat spel gewoon. Ja. En dat, die, ja, dat betekent niet dat die mensen slecht zijn. Ja, ja. Nee, dat is, dat is wel een positieve... Uh, en, en, maar heb jij... Um, um, Echt mensen ertussen zitten die je inspireren en, en bewondert, zeg maar? Of heb je dat? Gaat ga dat weer een stap te ver? Nou, dan kom ik toch wel uh, bij, die, uh, bij de bakker terug. Ik ja. vond Jan Marijnus, dat vond ik echt een hele. Ja, die, die, die kwam bij mij heel sympathiek over. En... Ja. En ben je het dan ook in politiek, politiek inhoudelijk met hem eens? Of is het gewoon puur om wat die man uitstraat? Ik was het ook wel inhoudelijk met hem eens, ja. maar ook om, uh, ja, gewoon de, de, de worst te maken die ja. politicus is geworden. Ja. Dat, dat, dat, uh, ja, dat, dat vond ik mooi. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel Ben. Ik wens je een goede nacht en uh, alle goeds. Ja, bedankt. Okay. Jij ook. Oké, hoi. Hoi. Doei. Um, Goeienacht Niels. goedenavond, Waar bel jij vandaan? Ik bel vanuit België, <laughs> Kijk. We zijn een internationaal radioprogram. daar zijn we blij mee. Um, waar in België zit je? In Brussel. Oké, okay. en um, ben je Belg? Uh, nee, mijn ouders zijn van Nederland, ik ben in België wel geboren. Maar uh, ah. ja, ik ben een Nederlander. Ja, want als je zegt van Nederland, dan heb je jezelf als Vlaming alweer verklapt. Uh, maar <laughs> daar hebben we het niet over. Volg je de Nederlands politiek? Uh, ik volg de Vlaamse, Belgische en de Nederlandse politiek uh, wel via de, de zenders op uh, nu.nl en ja. NOS. Ja, ja. En uh, is er een speciale reden dat je, dat je belt? Of dat je, uh... ik wilde, eigenlijk wilde ik reageren op die meneer uh, die zojuist aan het spreken was over, uh, over zijn SGP-standpunt. Ja, hij zei dus dat uh, er is een website Second Love... waar je, nou ja, waar je, waar, waar je wordt opgeroepen om vreemd te gaan. Uh, ja. En hè, Dan kan je lid worden van die site en dan kan je iemand anders vinden... die daar ook behoefte aan heeft. En, en hij zei, nou, Kees van der Staaij van de SGP wilde dat dat verboden wordt... en daar, daar kon die man zich wel in vinden. Ja, ja nou... Ik... Ik vond het een beetje, verve een beetje vervelend, ik vind het nu een beetje vervelend om te zeggen, maar uh, hij zei eerst dat mensen moeten eigenlijk willen doen of mensen moeten doen wat ze willen doen en niemand ja. hoeft zich daarmee te bemoeien. Ja. En vervolgens zei die persoon uh, dat de overheid zich dus moest gaan bemoeien met bedrijven zoals Second Love omdat ze huwelijken kapot maken. En ja, dat is ja. nu eigenlijk echt precies um, een, een contradictie... in de, de twee dingen die je naast elkaar kunt zetten. Ja, precies. Hij zegt, uh, iedereen moet doen wat hij wil... maar de overheid moet de dingen die hij liever niet wil... Uh, tot, een, tot stand brengen. Hè? Dat ja, maar ja, zo, heb je, zo, zo kan je altijd problemen creëren ja. of ja, vinden. Ja. Want zo heb je bijvoorbeeld in België het probleem met, met, met drugs. Nou, als je ziet hoe dat in, in Nederland mee, uh, mee omgegaan wordt. Yeah. Van, uh, vanuit hier gezien. Uh, ja, je ziet nu ook alweer dat het natuurlijk weer anders is in, in het zuiden van Nederland. Maar mm -hmm. goed, uh, daar, is het, daar is het. Mag het. Wordt, wordt het zelfs vanuit de overheid verkocht, zou ik het zo zeggen. Niet letterlijk vanuit de overheid. Maar het wordt gedoogd. Ja, we we gedogen uh, de boel. Ja. ja, gedogen. En in België mag het officieel niet... Ja. Dus dan krijg je dus heel veel problemen. Kijk je nu naar Antwerpen hoe ze daar niet tegen gaan, dan krijg je nog meer problemen. Ja, ja, ja. Daar is eigenlijk, eigenlijk een parallel mee te trekken. Ja, dat weet ik dan weer niet. Want kijk, gedogen is wat anders dan reclame maken. Dus je, je zou kunnen zeggen, ja. wij, wij gedogen het als land dat mensen uh, op uh, enthousiaste schaal met elkaar vreemd gaan. Mm -hmm. He, dat grijpt de overheid niet in, dat lijkt me ook verstandig. Uh, maar reclame ergens voor maken is wel anders. Want wij maken hier nou niet... en mas uh, in het televisie-sterblok reclame voor, uh, voor drugs. Maar je maakt ook reclame voor... Uh, de, de, de hoe heet het ook alweer? Uh, de McDonald's bijvoorbeeld. Je maakt ook reclame voor McDonald's. En dat is niet gezond, McDonald's. hè? En ja. eigenlijk kan dat ja. ook uh, re slechte reclame zijn. Want eigenlijk is dat ook gevaarlijk. Ja. Kijk nu naar een hele heel Westerse wereld. Hoe dat, hoe dat jongeren steeds dikker worden. En niet alleen jongeren, echt... Ja vanaf heel jong al. En, en iedereen eigenlijk wordt steeds dikker. Dus dan kan je precies het, diezelfde parallel daar ook mee trekken. Um, iets wat je wel kan doen... is zorgen dat je er, er tegenin gaat... Mm -hmm. op, op een bepaalde manier dat je zegt van... oké, okay, um, we geven uitleg daarbij. Yeah. En uh, zoals een, een, een humanistische organisatie... die, uh, die daarin kan, kan, yeah. iets, iets kan zeggen... of de kerk... Ja, dat is waar ja. Hey, en, uh, maar Niels, uh, over die website waar waar wordt opgeroepen tot vreemd gaan. Uh, hoe kijk jij daar persoonlijk tegenaan? Vind je dat een goed plan? Of, uh... nou, zelf weten. En dan hoeft de overheid niet te zeggen: dit mag niet. En als ja. er reclame van gemaakt wordt, nou, dan is dan misschien toevallig op de, op de, de publieke uh, uh, omroep. Ja, dan kunnen we niet stoppen. Ja, dan moet er moet toch altijd reclame kunnen zijn, anders komt er toch geen in inkomsten. Ja, ik en ben het eens. ik met je eens. Ik weet ook niet per se wat ongezonder is: een, een vreemd gaan of naar McDonald's. Dat ben ik ja, nou, al ja, Dat is een de, groot de, vraagstuk de, de, waar ik al eigenlijk jaren mee bezig ben. Ik vind met. de link misschien een beetje plat. Maar uiteindelijk moeten mensen zelf weten wat ze met hun leven gaan doen. Want als ja. ze, ze dat niet um, um, via die website doen... Ja. dan kan het best zijn dat ze dat dan met de buurvrouw doen, bijvoorbeeld. Dat kan. Dat gebeurt wel eens. Ja, ja dat gebeurt wel eens. Ja, ja. maar ja, goed. Da, wat je, dan ook zou doen, website, maar wat manier... je ook zou kunnen doen, Niels... is dat je iemand bij, oppikt bij die website Second Love... en dan daarmee naar McDonald's gaat. <laughs> maar dat is een beetje een perverse gedachte, mijnerzijds. Um, Niels, ik wil je danken voor het bellen. En uh, ik wens je een hele goede nacht in het verre België. Oh ja, laatste vraag, want daar gaat deze hele uitzending over. Noem nog even een politicus die jij vertrouwt? Uh, Pecht op. Oké. Okay. Dank je wel en een goede nacht. Dag, tot ziens. Niel, dag Niels uit Zie. Brussel. Um, volgens mij gaan wij alweer naar onze laatste beller toe, Ed. Ben jij dat? Ja, nou, dan ben ik. Hè, gelukkig. Uh, ik, uh, ik, ik, ben voor, ik was voor Ernst Hirsch Ballin. Oh ja, ja. Dat vond ik een integere man. Ja. En ja, hij is toen gestopt met het uh, doorgaan, omdat Wilders erbij kwam. Hij zei toen, Doet, laten we het niet doen. Ja, dat CDA... was mooi, hè? Op het CDA-congres. Uh, ja. Dat was bijzonder. En ik nog toe. toen. Dat vond ik echt jammer. Volgens mij ja. zei hij toen letterlijk, doe dit ons land niet aan. Ja, en zoiets was ja. het, ja. ja. En, ja. Wat, en wat maakte uh, volgens jou Ernst Jusper Lien zo'n bijzondere man? Ik weet het niet, dat kan je moeilijk onderwoorden spreken misschien hij spreekt ja. op een bepaalde manier of hij spreekt op een bepaalde manier, ja. maar hij, hij komt ook zo over als ja hij is geleerd hoor ja. ik, ik, ik, ik, en ik ben niet meer net van die CDA of zo, maar nee. ik vond het prima. Ja. ja. En, um... en mag, mag ik nog iets zeggen over die uh, we jullie het het over hebben over die uh, die, die, die, die... Dat we die, die mensen, die, die, die ontmoetingspunten voor twee personen, en als je getrouwd bent of zo. Ja, dat is ook, een website, is dat. Ja, ja waar, nou, okay. waar wordt opgeroepen tot vreemdgaan, ja, nou, op grote vind, schaal. Ja. Vandaag was er een heel hoop gedonden over die mensen die in de WHO zitten, die jongeren vooral. Ja. Die moeten allemaal herkeurd worden. Vind je het nou niet van de gekken, dat vind ik dan. Ja. Maar als mensen trouwen en ze gaan scheiden, die vrouwen gaan naar de bijstand. Ja. Waarvoor moet de, waarvoor moet de gemeenschap daarvoor opdraaien? Um. Laat ja, de kleines maar daar eens aan denken. Die mannen, die ex-mannen van het, die moeten zorgen voor die vrouwen. Maar niet de gemeenschap. Ja, Ed, had er nu wel weer een heel... Ik ja, moet nee. even schakelen, Ed. Want ja, dat, dat gaat weet ik. nu opeens... Dat is, daar is we... iets wat me altijd... Wat we altijd vreselijk was. Ik, ja. ik, ik, als, er, als iemand niet, niet uh, kan leven... maar alles zie je bijstand. Dat moet meteen gebeuren. Maar... Ik ken zoveel mensen die gaan naar elkaar. Die man die geeft van zijn neef en die vrouw die krijgt bijstand. En huppelijk, ja. gaat gaat 1100 euro per maand naar die vrouw toe. Ja, Ik, nou, ik, ik, vind, het, uh, ik vind het moeilijk om te, op te reageren, want we hebben hier volgens mij gewoon de wet. En, als, en je hebt ook alimentatie en rechtszaken. Dus ik, ja. uh, ik vind het lastig om dit allemaal over één kam te scheren en hier wat over ik, te zeggen. Ik ga niet over Maar de mensen maken zich met een jantje verleiden van af, vind ik allemaal. Ja, ja. Echt ja. En, en, en men wil het mensen ook nooit om mogelijkheden om te bezuinigen. Nou... Kijk, emmers, hoeveel mensen van, van die categorie in de bijstand zitten. Dat is meer dan 15%. En dan zou je ze wat kunnen besparen. En als je daar gaat scheiden, prima. Want daar heb ik respect voor. Je hoeft niet bij elkaar te blijven. Maar je bent die verbindenis aangegaan. Dan moet je er ook voor betalen. Ja, Ed, ik, uh, ja, dat is een helder betoog. Uh, niet, maar niet, die het die lukt, die lukt, die lukt alleen niet altijd iedereen. Want sommige mensen hebben menselijke eigenschappen. En dan, dan gaat er toch weer eens wat mis. Maar uh, ik wil je in ieder geval uh, bedanken, Ed. En, want ik ga nu echt naar de laatste bellen. Want we hebben nog iemand aan de lijn. En ik wens je een hele goede nacht, Ed. Ja, is Ernst Heerspallins staat op de lijst. Meneer Hoekstra, goede nacht. Ja, goedenacht. Uh, u bent echt de allerlaatste. Ik ga het kort maken, dus niet onderbreken. Ja, ik ga niks meer zeggen. Het woord is aan u, nee. meneer Hoekstra. Je viel me een beetje tegen, want er waren er eindelijk twee uh, enthousiaste vrouwen aan, aan de lijn. Nou, en daarna kwam er een man. Uh, Dat was net of het een hele bevrijding voor je was. Wat? Nog, wacht even, uh, dit, gaat, dit gaat heel snel. Wat, wat, wat zegt je u? Je zal me niet onderbreken, toch? Nee, nee, nee, zo zijn we niet getrouwd, meneer Hoekstra. Wat, ja, okay. wat was nou. In... Nou, we zijn niet getrouwd. Er waren eindelijk eens twee enthousiaste vrouwen uit ja. de latere generatie aan het woord. Martine en Roos, ja. ja. Ja, en toen kwam er een man... Ja. En het was net alsof je, als je een bevrijding voelde. Eindelijk verlost van die, van die vrouwen. En ging je, met die man ging je enthousiaster. Uh, He? heeft, u dat, heeft u dat zo opgevangen? Ik vind het wel. Ja. Uh, uh, dit klinkt ook een beetje als projectie hoor. Of misschien toch een soort Freudiaans ontsnapping. Want ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad met Martine en Roos aan de telefoon. Ja, oké. Okay. Maar ja, ik, ik ga jou nu het wel, het wel, het even wel even onderbreken. ik ga u wel even onderbreken. Want spiel. ik wil nog één ding vragen. We hebben het over politici die. U vertrouwt. Ja. Anders belt u die vrouw even. Hoe die erover gedacht. Heeft u heeft u zo'n politicus of niet? Ja. Vertel. En, uh, het kabinet Den nou. Ja. Met van der Stoel en Vredeling met zijn asbak. Oh, Oké. Okay. Ja. Dat vond ik een kabinet dat er vertrouwen was. Van der Stoel en van. Ja, ja. En uh, hij Help had uh, zijn huishoudboekje had hij prima voor elkaar. Ja. En, maar uh, de tekorten worden altijd uh, op naam van de socialisten uh, geschreven. Maar dat is helemaal niet waar. Nee, dat schijnt zo, hè? Dat ja, schijnt niet zo te en zijn. Oh. Nou, die hebben een akkoord achter op een Ja. Maar die hebben er een zootje van gemaakt. Ja, dat heb ik ook wel eens ergens gelezen. Ja. ja. ja. Lubbers en Kok waren ook goed. Ja. Rutte heb ik totaal geen vertrouwen in. Oh. Maar ik vind wel dat Samson het... Uh, ja, die houdt zich okay. stevig. Maar we ja, hebben in, in ieder geval, uh, meneer Hoekstra... want ik ga nu afsluiten, want het nieuws komt er bijna aan... we hebben in ieder geval uh, Van der Stoel en Den L op de lijst gezet. En ik dank u voor het bellen en wens ja. u een hele goede nacht. Ja, en vredeling graag. Ja, u ook. Ja, Oké, okay, vredeling ook. staat er ja, ook dag. op. Nou, we hebben dus de... Uh, de Kazaloenen-luisteraar heeft de volgende politici... waar ze vertrouwen in hebben, hou u vast. Zwitsers in het algemeen. Henk Westbroek, Renske Leijten... de blote mevrouw van de PSP... Kees van der Staaij, Aris Pieter Wincemius, tweemaal Jan Marijnissen, Alexander Pechtold, Ernst Hiers Palien. Max van der Stoel, Den L en Vredeling. Nou, het is een bondgezelschap. En als, als dit je voetbalelftal is, dan uh, zal het nog wel even duren... voor je een goede opstelling hebt. Wij gaan hier afsluiten. Want inmiddels is binnen gedenderd. niemand anders dan Nora Romanesco... van de VPRO tegenwoordig. Die de hele nacht u gaat voorzien van woorden en geluiden en mooie klanken. Maar maandag, dan um, is Kazaluna weer terug. En dan is hier te gast Paul van der Velde En hij is onderzoeker uh, en gaat praten over hindoeïsme en boeddhisme. Dat, nou, daar ben je ook nog wel even mee bezig, ja toch? Lex Bolmeijer uh, is dan uw gast hier in Kazaluna. Um, rest mij niets meer dan u een hele goede nacht te wensen. Um, ik raad u vooral aan om nog even te blijven luisteren naar Nora... want dit is wel eens een... Hele wilde nacht kunnen worden. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.